Twee aanvragen ingediend. een voor een verhaal en één een voor een taalonderzoek. Het verhaalonderzoek zal worden uitgevoerd door de heer Koning. Het taalonderzoek door dokter Haan. Juist. Dan eerst maar het verhaalonderzoek. Moet ik het verdedigen? Ja. Zou jij, meneer Buisman, over jouw onderzoek willen vertellen? Dan moet ik toch eerst de voorgeschiedenis schetsen. Wij maken een atlas... Daarvoor brengen we cultuurverschijnselen in kaart. Onder andere traditionele verhaalmotieven, omdat daarachter oud-volksgeloofschaal gaat. De idee is dat die motieven of die geloofsopvattingen een bepaalde verspreiding hebben... en dat de grenzen van die verspreiding de grenzen zijn van een historisch cultuurlandschap. Tot nu toe hebben we zulke verhaalmotieven verzameld met vragenlijsten, maar dat levert er weinig op. In Vlaanderen hebben ze het met veldwerkers gedaan en dan krijg je tien of twintigvoudigen. De aanvraag is bedoeld om hier ook veldwerkers in te kunnen zetten. Kunt u mij zo'n kaart laten zien? De heer Koning heeft juist een bijzonder interessant artikel over het ophangen van de nageboorte van het paard geschreven. Zo interessant is het niet, want ik kan het niet verklaren. En bovendien is het geen voorbeeld van een verhaalonderzoek. Dit is wel zo'n voorbeeld. Kunt u mij ook zo'n cultuurlandschap aanwijzen? Nee, ik heb pas één keer een cultuurgrens aangetroffen, bij de nageboorden van het paard. En daar kun je nog vraagtekens bij zetten. En waarom denkt u dan dat u er wel in slaagt wanneer u meer gegevens hebt? Dat denk ik niet, dat hoop ik. Het kan best zijn dat het een chaos blijft, alleen een wat dichtere. Misschien wordt ze zelfs niet dichter, als blijkt dat er helemaal geen verhalen meer te vinden zijn. Ook niet met veldwerkers. De heer Koning ziet altijd alles somber in. De rijke oogst in Vlaanderen geeft mij alle vertrouwen dat wij hier ook succes zullen hebben. En in ieder geval mogen wij in ons land niet achterblijven. En hoe wilt u aan die veldwerkers komen? In de eerste plaats uit onze vaste correspondenten. Kopje koffie voor de heren. Onze conciërge doet Buisman in de koffie. Dat is inderdaad, familie. U zit hier rustig. Die rust is schijn. We hebben het druk. Is het niet vermoeiend om zo snel een oordeel te moeten geven over heel verschillende onderzoeken? Ja, dat is heel vermoeiend. Maar het is ook heel interessant omdat je zoveel verschillende mensen ontmoet. Daarom benijd ik u in het bijzonder. Meneer Beertag vraagt of u komt, juffrouw Haan. Die kaarten van jullie hebben wel duidelijke grenzen. Ik begrijp niet waar het dan ligt. Hoe was het? We krijgen die subsidie nooit. Waarom niet? Omdat die man meteen doorhaalt dat het vrouwenkul is. Een intelligente man... Het enige leuke was dat die familie blijkt te zijn van Buisman. Waarom is het eigenlijk flauwekul? Kun je mij dat uitleggen? Of je het dan geen flauwekul? Ik heb altijd gedacht dat het mijn eigenaardigheid was. Dat is het natuurlijk ook. Maar ik kan een potlood laten staan. Kijk. Dat is niet zo moeilijk. En toch kunnen de meeste mensen het niet. Ik weet niet wat voor mensen dat dan wel zijn. Hier. Daar zou een subsidie voor moeten aanvragen. Ik ga eens met Bart kijken. Is die meneer alweer weg? Die praat nu met mevrouw Haan. Heeft mevrouw Haan dan ook een aanvraag ingediend? Toen ze hoorde dat Beerta voor ons een subsidie had aangevraagd, wilde zij er ook in. Maar ze hoeft niet ongerust te zijn. We krijgen hem niet. Dat zou verschrikkelijk jammer zijn. Nee, waarom? Ik moet er niet aan denken. Ik zou niet weten waar ik de tijd vandaan moest halen om dat ook nog te organiseren. Maar hebt u dat dan niet tegen meneer Beerta gezegd? Dat heeft geen enkele zin. Ik geloof toch dat ik dat dan maar tegen meneer Beerta zou zeggen. Stel nu dat u die subsidie wel krijgt, dan krijgt u het veel te druk. We krijgen haar niet. Zo'n man is niet helemaal gek. Het is een intelligente man. De subsidieaanvraag voor het verhaalonderzoek is ingewilligd en die voor het taalonderzoek is afgewezen. Vraag bij de bakker en de kruidenier... waarvoor voor uw geld, waarvoor uw geld? Vraag bij de slager en de groenteleverancier... ...waar voor uw geld, waar voor uw geld? Vraag overal om strijd... ...naar goede kwaliteit... ...dan krijgt u beslist van elke winkelier... Waar voor uw geld. Nu Nijhuis ziek is, moeten jullie maar zelf je begroting maken. Wat heeft Nijhuis eigenlijk? Nijhuis heeft het aan zijn hart. Aan zijn hart? Ja, dat verbaasde mij ook. Moeten we daar dan iets aan doen? Wat wou je daar dan aan doen? Iets uh, goed, brengen? Goed, breng er maar iets. Vraag de Bruin maar om je wat geld uit de koffiekas te geven. Waar is hij nu? Hij is thuis. Zoek je iets? De vorige begroting. Hoe kan ik nou een begroting maken als ik de oude begroting niet heb? Die wilde ik je net brengen. Waar woont mijn huis eigenlijk? Op de Lindengracht. Dat is vlak bij mij? Ja, dat is vlak bij jou. Maar nu moet ik even werken. Heb jij zin om straks mee te gaan naar Nijhuis? Jawel. Is Nijhuis ziek? Ja. Wat heeft hij? Het is een hart. U gaat toch namens ons allemaal? Natuurlijk. Het eind van de middag? Als ik daarvoor toestemming krijg... Voor zoiets krijgt u toestemming. Wat nemen jullie voor hem mee? Ik dacht een fruitmand. Mm hm Het is hier zojuist, dat ze in Vlaanderen een mol dooddrukken tegen de roos. Dat is toch gruwelijk? Ja, dat doen ze. Maar dat is toch niet normaal? Zulke dingen gebeuren bij ons nog niet, hoop ik. Dat is toch zeker omdat ze daar nog katholiek zijn? Ik denk niet dat dat er iets mee te maken heeft. Het is primitief. Maar zoiets verwacht je toch niet van beschaafde mensen? Kent u de Oubliette? Van Vestdijk? Dat ze die arme mensen in die kelder stoppen. Dat is dezelfde gedachtegang. En die jonge meisjes die ze eerst bevruchten en dan gaan ze daar later op schieten. Afschuwelijk. Ik heb er de hele nacht niet van kunnen slapen. Foei. Wat een ellende allemaal. Hoe verzin is het? Maar ik kom eigenlijk ergens anders voor... Kunt u nagaan hoeveel we afgelopen jaar voor de bibliotheek hebben uitgegeven? Nee, daarvoor moet u bij Nijhuis zijn. Nijhuis is ziek. Is Nijhuis ziek? Ja, ik heb al een paar maal gedacht. Nee, ik weet dat werkelijk niet. Daarvoor zou ik alles moeten optellen en daar heb ik de tijd niet voor. U kunt wel het boek met de aangeschafte titels krijgen, daar staan de prijzen achter. Goed. Dank u wel. 50, 4, 40, 99 cent, 13, 65, 12, 75, 8, 68 cent. Nog iets, wie, wie doet nu de verzending van de vragenlijsten? Want ik kan het niet alleen. Ik zal het Meierink opdragen. Dan is het nooit op tijd klaar. Dan moet de gruiter hem maar helpen. Als hij dat doet, dat doet hij wel. De gruiter is geen wiegel. Meijerink en de gruiter zijn bereid voor één keer de verantwoordelijkheid te nemen, hoewel ze het allebei erg druk hebben. Ze werken allebei hard. Ik heb een uitvoerig gesprek met de gruiter gehad. Weet jij dat hij niet eens een giro heeft? Zo wereldvreemd is die man. Ik heb de begroting klaar. Waarom heb je de postpublicaties geschrapt? Omdat er volgend jaar geen publicaties zijn. En de tweede aflevering van de Atlas dan? Die is nog lang niet klaar. Maar daar reken ik wel op. We hebben nu al een jaar overgeslagen. We kunnen niet nog een jaar overslaan. Ik zou niet weten hoe ik dat voor elkaar krijg. Nu we de subsidie hebben gekregen, moet ik dat verhaalonderzoek organiseren. We moeten bovendien alle verhalen die in Vlaanderen zijn opgetekend op de kaart verwerken... We kunnen naar de kritiek van Pieters niet nog eens met onvolledige kaarten komen. Dan maak je maar kaarten over andere onderwerpen die wel volledig zijn. Dat kan niet in een jaar. Bovendien wilt u na de kritiek van Günterman wel commentaren hebben. Dat kost ja. tijd. Dan vraag je er maar iemand bij. Wie? In ieder geval kun je zo'n post niet zomaar schrappen. Dan krijg je hem nooit meer terug. Daar ben ik het dan niet mee eens. Ik vind dat je pas een bedrag moet opvoeren als er een publicatie ligt die de moeite waard is. Anders maak je rotzooi. Je bent dwars. Ik zal erover nadenken. Maar ik denk niet dat ik de begroting zo accepteer. Geef me dan meneer de Gruiter maar. Die doet tenminste wat hem gevraagd wordt. Meneer Koning? Nu niet, meneer Slofstra. We moeten nu naar Nijhuis. Maar ik ga trouwen. Gaan jullie naar huis? Trouwen? Ja, we gaan hem wat brengen van het bureau. Ik ben ingeschreven, bij een huwelijksbureau. Wilt u dit niet even zien? Doe hem de groeten en wens een beterschap. Dat zal ik doen. Nu ik een baan heb, moet ik ook een vrouw hebben. Want zo is het niet. Hebt u al iemand gekregen? Hoe kan dat nou? Ik sta net ingeschreven. Ik heb nog een hele vragenlijst moeten invullen. En die moeten ze eerst lezen vanzelf. Wat moeten ze dan weten? Wat mijn karaktereigenschappen zijn en zo. En wat zijn die? Altijd opgewekt en eerlijk als goud. Dat lijkt me een goede samenvatting. Maar nu moet ik naar Nijhuizen. Doe hij hem de groeten? Wat heeft hij eigenlijk? Heeft hij het als zijn hart. Dat is niet zo mooi. Wenst u een beterschap? Van Slofstra. Slofstra is de enige hier die normaal is... Dat hangt af van de definitie. En wat is de definitie? Ach, ik geloof dat ik op het bureau iedereen wel normaal vind. Glootzak! Stel je voor dat hij trottoir geraakt had. Dan had hij me erg pijn gedaan. Zo'n man zou ik nou met plezier doodmaken. Dan kun je wel aan de gang blijven.